My love is vengeance That's never free No one knows what it's like To feel these feelings Like I do Can I blame you is hard on their anger none of my pain will can show through cover. Cleared my mind. I sold my soul. You bought it. on a I finally found Goedenavond luisteraars. Daar zijn we weer met een uh, live verslag over de brand aan de Zandvoorterlaan. Uh, de brand is rond, uh, oh ja, voor de mensen die nog niet hebben gehoord en die net inschakelen. Uh, de brand is rond acht uur uh, ontstaan, waarschijnlijk door een uh, open haard. Uh, het pand was voorzien van een rieten dak. daardoor is de brand snel om zich heen gegrepen en is er een grote rookontwikkeling. We hebben al enkele live verslagen gehad vanaf locatie met uh, collega's van ZFM. En uh, hier op mijn collega Jonas aan de lijn. Goedendag Jonas, heb je nog wat nieuws te melden voor onze luisteraars? Goedendag Donnie. Uh, nee, ik sta hier momenteel op plaats de lift. Ja. En de vlammen slaan nog uit de daken. Ze zijn het pand gecontroleerd aan het afbranden. Ja. Het Zijn brandmeester is nog niet gegeven, kwamen we net achter. Ja. Er komt zo een avondploeg die wordt afgewisseld, ja. maar ik heb van uh, getuigen gehoord dat er een uh, vrij duur schilderij is gered van Herman Brood in de woning. Oh, dat is wel mooi dat dat gered is. En die is veilig, gesteld. Oké. Okay. En momenteel zijn ze aan het uh, controleren het afbranden. Er komt zo gaan ze wisselen van uh, posten. Ja. <coughs> dat betekent dat uh, Hillegom en. Hoe uh, heet dat nou? wij komen? Dan mag, Haarlem, Haarlem mag daar naar huis toe, yep. die zijn hier al uh, aardig wat uurtjes bezig om precies te zijn, bijna vier uur. Momenteel zijn ze nou, de nachtvoorbereiding aan het inrichten mm -hmm. en ze laten het afbranden. De weg is momenteel nog wel gestremd, dat zal tot uh, laat of vroeg in de ochtend duren, ik denk wel tot een uur of zes. Momenteel moet alles omrijden via de uh, zeeweg. Want de politie heeft de hele Zandvoortsalaan afgesloten vandaag. Oké. Okay. Ja, de vlammen slaan echt voorkomen uit het dak. De enige wat nog eigenlijk staat van het huis is de schoorsteen. Ja. Nou, ze zijn dus gecontroleerd aan het uitblanden. En voor de rest heb ik ook niet zo te vertellen. Oké. Okay. Uh, toen ik net zelf te plaatsen was, toen zag ik dat er een uh, grote partij... Uh, toen ik net zelf te plaatsen was, zag ik dat er een grote partij met uh, afzethekken aan uh, kwamen. Is daarmee de Zandvoortselaan gestremd of uh, wordt dat voor een ander eind gebruikt? Nee, ze hebben de Zandvoortselaan op elke hoek van de straat hebben ze die gestremd. Ja. Uh, er is ook tevens op elke hoek van de straat een politiepost, momenteel nog. Ja. <coughs> voor de informatie om, de, om het wegverkeer goed te laten doorstromen. Okay. Dus die is echt goed afgesloten. De bus rijdt nu ook zelfs om. Okay, dus, uh... uh, Wester Duinweg is de laatste halte waar je kan opstappen en anders wordt het weer... Heemsteden station, hij rijdt er echt letterlijk omheen. Hij mag er ook niet door. Nee. Dat is uh, te begrijpen natuurlijk, want de brandweerauto's uh, nemen vrijwel de hele zandvoort de weg uh, in beslag. Uh, is er nog veel ja, publiek aanwezig om het zo te kijken? Mensen die een beetje roper in de spelen? Het zijn voornamelijk bewoners die er zijn nu. Oh ja. uh, ik heb ook een mededeling gekregen, de water, de tanks zijn weg, die oh. zijn weer terug. Oké, okay. dus de verbinding Dat met de... de dus de verbinding met de Leidse Vaart is weer verbroken met die uh, rechtstreekse waterlijden? Ze hadden de Leidse Vaart hadden ze niet gebruikt ervoor. Ze hadden bij uh, Albert Heijn op Heemstede station daar. Ja. Hebben ze net een plaatselijk meertje gebruikt. Dat was dichterbij. Oké. Okay. En momenteel zijn ze nog druk bezig met afblussen. Het is hier uh, druk. Ze blijven maar blussen. Gecontroleerd. Mm -hmm. Ze laten het niet afbranden, zie ik. Ze bl uh, blussen het gecontroleerd. Ah, Oké. Okay. Nou, dat is in ieder geval uh, goed. Maar, momenteel ik kan ik niks meer zeggen. Oké. Okay. Het is uh, tevens de laatste live la locatie dit. Ja, dat klopt. We komen er zo nog even op terug. Ja. Met z'n allen en voor de rest uh, ja, weet ik er ook niks van. Kunnen we er ook niks aan doen. Oké. Okay. Nou, uh, Jonas, ja. hartstikke bedankt voor het live verslag. Ja, dankjewel Donny. En dan we zien jou zo. Ja, is goed. Hoi hoi. Hoi hoi. Nou mensen, dat... Uh... Was het lijfverslag van uh, de grote brand aan de Zandvoortenweg, de, de aarde houdt? Ja, we hopen natuurlijk voor de bewoners van de villa. Dat, uh, ja, ja. hoe moet je dat nou bewoorden? Een beetje een uh, moeilijke kwestie. We hopen voor de bewoners dat alles uh, gewoon vlekkeloos verloopt. En uh, ja, heel veel sterkte naast, namens ZFM Zandvoort gewenst uh, voor de bewoners. En uh, wij gaan weer verder met het uh, Zandvoortse radioprogramma. Ik wens u nog een hele fijne avond. En we komen zo meteen nog even terug met een kort verslag over de brand op de weg.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 Last forever, so please don't, the please don't stop the rain. Please don't stop the rain. Please don't stop the rain, Oh, we're a little closer now. And finding what life's all about, yeah. Goeie avond, oké, okay, we zijn uh, weer terug bij Pascal um, de, van de live brand op de Zandvoorterweg nummertje 16. Het is nu omstreeks half 12. Het, zijn brandmeester is nog steeds niet gegeven. Uh, Zandvoort is al weg ervan. Ze zijn nu aan het klaarmaken voor de nacht. En uh, ik haal Pascal er heel even bij. Hey goedenavond goeien, ja, uh, luisteraars en uh, jonas uh, nou vergelijkbaar met de laatste verslag uh, wat um, onder de bij een half uur geleden is gegeven uh, zijn er eigenlijk uh, verder weinig in gekomen er is wel een brandweerteam team is erbij gekomen om uh, een aflos te doen er schijnt het team uit lissen te zijn uh, met drie voertuigen en als ik zo naar het huis bekijk, uh, ja dat uh, brandt de woed nog steeds en ja, naar mijn ontvatting uh, gaat dat denk ik toch wel de hele nacht wel eventjes duren. Ja, um, ik had er ook van mee begrepen dat um, het huis, dat, zijn, uh, nou, dat uh, ligt plat zo wat, maar het enige wat er staat, uh, staat het schoorsteen, staat er nog. Ja, die staat, staat in ja, de steeds uit de spoorstijnen. Is daar geen gevaar voor nu, momenteel, dat dat uh, om kan vallen, uh, ervan? Ja, het uh, zou kunnen dat die, de kans bestaat dat hij omvalt inderdaad, uh, maar ik denk dat hij dan wel uh, richting de uh, brandaard zelf uh, zal vallen. Dus ja, dan heb ik de kans dat er eigenlijk wel weer even een uh, ja, afstuitje komt uh, qua uh, licht, uh, flap, wat vlammetjes. Maar ja, de brand nog steeds gewoon uh, goed door en uh, controleren met uh, de omeiding uh, zorgt ervoor dat het gewoon vochtig blijft, uh, zodat het niet kan overslaan. Ja, dus er is geen gevaar meer dat de brand kan overslaan naar een uh, nagelegen woning? Uh, nee, die niet meer, want uh, voor ze, uh, zorgen, de brandweer gewoon voor dat het uh, goed genoeg uh, gekoeld blijft uh, of dat het uh, ja, eigenlijk net uh, gewoon bak blijft. Ja. Uh, nou ja, het einde wat ik zie, zijn er wel van her Herman want die misschien nog kunnen vlamvatten. Ja, dat, ja dat, uh, dat is natuurlijk sowieso anders. Ja. Maar momenteel zijn ze dus uh, zijn ze aan het afblussen. Ja. Nou, er zijn dus waardevolle spullen uit de woning gehaald. Waaronder uh, schilderijen van Herman Brood, heb ik gehoord. Um, paspoorten van de mensen die daar woonden. Uh, ja, antiek en kunst gewoon uit de woning gehaald En voor de rest uh, ja. Is er niet veel gedaan Maar de woning is uh, onttreedbaar En er is natuurlijk best wel veel verloren gegaan Voor de bewoners Dat uh, heb ik inderdaad wel begrepen Ja ja dat uh, ja, Sterkte voor de Bewoners Daar kan ik kan niks anders zeggen daarvoor. Nee dat zei ik dus uh, Nee um, ja, is... ja ga verder ja, toevallig zie ik even een kennis van mij. Die is toevallig uh, van uh, de brand in Zelf. Ik zal even kijken of hij misschien even zelf een woordje kan doen. Oké, okay, nou dan gaan wij het even verder over de brand hebben hier in de studio. Ja, dan. Jackie. Uh, hey Donny. Ja, goeie avond. Ja, okay. um, Jij was ook ter plaatse daar natuurlijk, bij de brand. Ja, dat klopt. Ja. Heb jij uh, daar ja, nog wat van meegekregen? Wat anders, wat wij nog niet hebben gehoord hier? Ja, voor jou. Sorry. Ja, Meerendeels uh, van het nieuws wat al uh, via de radio uh, te horen ja, gebracht is. Dat, uh, uh, uh, daar ben, van, daarvan ben ik ook op de hoogte gesteld. Ja, natuurlijk een uh, Herman Broodschilderij wat uh, in de woning aanwezig was. Dat is natuurlijk wel een uh, hoogtepunt dat dat uh, ja, toch gered is kunnen worden. Ja, weet je. Het is heel lullig om te zien natuurlijk, weet je wel, voor de bewoners. ik uh, Weet je. We gaan als een van de eerste komen te plekken en uh, ja weet je dan zie je een paar bewoners van het pand uh, zie je daar buiten staan weet je wel, uh, met warme kleden en uh, ja weet je dan zie je toch al dat het heftig is dan kom je te plaatsen en dan komt er nog een tankwagen aan met een grote hoeveelheid aan watercapaciteiten uh, weet je dan zie je toch dat het een ernstige zaak kan zijn. Ehm, uh, ja, weet je, het is uh, toch weer wat iets. iets niet voor. Uh, ja, vaak voorkomend is. Natuurlijk. En, uh, nou, ja, Het is en... sowieso een schrik voor de bewoners zelf en de omwonenden. Zeker. Maar. echt wel. Ja, dit, uh, ja, het is gewoon heel heftig. Zeker als je uitafbrandt. Uh, okay, nou, we, nou... we weten nog geen oorzaken van. Nee. Ik, eh, uh, Ja, wacht even. Pascal, zeg het eens. Uh, ja, ik had uh, toevallig nu, uh, nu de persvoorlichter uh, van de brandweer uh, naar mij toe. Ja. Dus uh, ik uh, ga wel even vragen of hij uh, jullie even te woord wil staan. Oké, okay, top, bedankt. En als Dat, hij dan uh, daarin is. Dus uh, als je hem dan okay. heel eventjes hebt, uh, ga ondertussen uh, zelf onderling maar even verder. Kan jij anders heel veel twee uh, seconden met Bonnie uh, even verder gaan in de klies? Ik moet heel even een belangrijk telefoontje nemen. Ja. Oké. Oké, even kijken naar... heeft hij ook nog ja, Goedenavond, Pascal. Dan zou jij misschien aandacht van wat wij van ons live zijn of wat willen vertellen. Ja, als je een vraag hebt. Uh... Ja, nou hier, uh, ik krijg te horen dat wij een, uh, de persvoorlichter van de brandweer nu aan de lijn hebben. Goedenavond. Nee, nog niet. Die geef ik hier nu eventjes aan. Oké, okay, is goed. Dank u wel. eh. Goedenavond, zo wordt het, Paul. Ja, goedenavond. Ik hoor dat u wat meer uh, informatie aan ons uh, kon verlenen. Uh, ja, gaan we de brand in de Ja, daar sta ik, inderdaad. Ja. Uh, nou, het is, uh, zo dat wij zijn rond 8 uur uh, gealarmeerd voor een brand uh, aan de Zandpoortse Ja. Uh, dat bleek uh, te gaan nog om een brand in een kap. Mm -hmm. uh, nou, daarna hebben wij opgeschaald uh, naar een grote brand, uiteindelijk een zeer grote brand. Ik ja. de ervaring toch leert dat die uh, buitengewoon buiten moeilijk te bestrijden zijn. Ja, precies. Uh, nou, de bewoners uh, van het pand die, uh, die hebben zelf uh, konden gewoon naar buiten komen. Uh, de ambulance heeft nog aangekeken of daar uh, rook ingeademd is of iets dergelijks. Nou, dat bleek niet het geval te zijn. Uh, de brander heeft daarna nog het betreden om uh, spullen als paspoorten, uh, fotoboeken en nog wat uh, kunsten uh, naar buiten te brengen. Ja. Uh, al snel daarna hield het op voor de brander om het nog veilig naar binnen te kunnen gaan. Dus hebben we de hele inzet verder vanaf buiten gedaan. Oké. Okay. Ja, is er nog steeds uh, sprake van een grote rookontwikkeling ontwik of neemt dat langzamerhand af? Het uh, neemt langzamerhand af. Ja. Uh, maar er is nog zeker sprake van een flinke rookontwikkeling. En ten westen van, het, uh, van de brand, dus richting Haarlem, uh, ja, komen nog steeds meldingen binnen van mensen die uh, rook uh, uh, ja, waarnemen, dus ruiken. Mm -hmm. uh, het is wel zo dat we de metingen uitwijzen dat dat op dit moment niet gevaarlijk is. Okay. Uh, de directe buren die zijn uh, wel uh, geëvacueerd, want daar ging de rook die hij echt val op. Uh, voor de rest houdt de brandweer middels metingen in de gaten of er elders ook nog sprake is van uh, gevaar. Maar uh, daar lijkt helemaal geen sprake van te zijn. Wel hebben we het advies nog om ruim en de deuren dicht te houden. Omdat het al zo is. Uh, ja, rook is natuurlijk nooit uh, gezond. Nee, dat klopt. Daar heeft u er. inderdaad gelijk in. Uh, nog een andere vraag. Heeft u een inschatting voor ons voor de luisteraars die nu toevallig nog in de auto zitten? Onderweg naar huis of vanaf Zandvoort af? Tot hoe laat ongeveer de, Zandvoort, de Zandvoortse Laan zou afgesloten zijn? Nou, eh. Uh... Qua brandweer inzet lijkt het erop dat we nog tot twee uur half, drie zeker bezig zijn. Uh, nou ja, dan moet het een en ander worden opgeruimd voor watertransport. Er ligt een uh, enorme waterleiding, hebben we uh, busleiding hebben we aangelegd maar de vondelkade. Uh, dus eerder dat het allemaal opgeruimd is, ja, dat zou zomaar een uur of uh, vier of later kunnen zijn. Oké, okay, want ik had nog een vraag. De, nou, het huis is verloren, om het zo te zeggen. Maar er stond nog wel een schoorsteen. Hebben jullie daar geen gevaar voor momenteel? Uh, de schoorsteen die op de, nou, we houden er rekening mee dat het uh, in inkastorten, het insortingsgevaar. En daarom hebben we ook uh, voor de brandweermedewerkers uh, houden we afstand van het huis en daar is ook een lint gespannen. Dat voor iedereen goed duidelijk is uh, tot hoe ver uh, we dichtbij kunnen komen. Ja, want het uh, meeste brand zijn we nog niet gegeven, volgens mij? Nee, we zijn nog geen brandmezen. We komt het erg lastig te bestrijden is door de rietenkap om daar echt uh, uh, met, met de blussing tot, uh, tot de brand uh, in, te, in te komen. Ja, om door te dringen. Nee, want uh, voor de bewoners is natuurlijk tijdelijke opvang geregeld neem ik aan. En dat uh, gaat ja. verder met salvage? Ja, klopt. Salvage die is al uh, te plaatsen. Oké, okay, nou. Uh, ja, ik wens jullie veel succes met het werk en uh, ja, de bewoners veel sterkte. Met de verloren van het huis en de spullen die erin zaten. En, uh, ja, dat is, uh, dat is natuurlijk altijd heel, uh, heel veel. Nou, ja, gelukkig hebben we dan ook uh, wat, wat mensen vaak zeggen van wat zou wat, je wat meenemen om in het juist en dan toch fotoboeken en dergelijke. Nou ja, dat misschien een hele klein beetje in het gehaald, troost, dat we dat er nog uit hebben kunnen halen. Ja, want ik las ook uh, dat er nou antiek en kunst en paspoorten, waaronder een uh, vrij bekend schilderij, ook uit de woning gered wel is. Ja. Nou, dat is allemaal mooi. Nee, uh, bedankt voor de informatie uh, van uh, de brand op de Zandvoerterweg nummer 16. Uh, oké. Okay. Succes nog problemen. vanavond. Ik, uh, ik geef je aan, uh, collega. Dankjewel. Oké, okay, bedankt. Ja. ja, Pascal, ben je er al? Yo, nee, ja, oké. Okay. Nee, het is weer goed gekomen hoor, ik, uh, ik heb ja. voldoende informatie momenteel. Het is heel zonde wat hier is gebeurd. Nou, tot een uurtje of drie is het sowieso wel gestremd. Er moet dan nog schoongemaakt ja. worden, opgeruimd. Uh, nou, is op de plaats hoorde ik. Dus daar zijn ze nu mee aan het werk. Ja. En ja, het, ik hoop het beste voor de mensen, want dit, ja, dit wil niemand overkomen gewoon. Dit is zo zonde. Ja, uh, klopt. Ik heb wel het idee, als inderdaad de sensatiezoekers. Uh, toch dat het uh, puntje even wat drukker wordt, uh, merk ik. Ja, maar dat ligt ook in de maat uh, hoe laat het is en uh, waar we mee bezig zijn. Ja. Dus dat scheelt. Dat is waar. Ja, en voor de rest kan ik ook niks doen. Nee, uh, daarom. Heet God? Nou, wij houden uh, het uh, denk ik voor vandaag ook weer verder voor gezien. Ja, wij nou, zien maar jou maar zo nog uh, in de studio en dan wou ik even twee minuten bijpraten met z'n allen hoe en wat het is gegaan. En dan uh, sluiten we het af voor vandaag. Het was een. Uh, Vreemde dag, van een gemeenteraadsuitzending naar een live brand. En weer Akkeland, heen en weer. Hè. Heen en weer, god. Ja. Zo vanavond ga ik goed slapen, dat kan ik je wel vertellen, ik weet niet hoe het bij jou zit. We gaan ik, uh, het goed doen. Ik, het was uh, in ieder geval weer een hele lange dag uh, voor mij. Waarom? Uh, ja. nou, wij zien jou zo in van de studio. Af, vanmorgen. Ja, nou, wij zien jou zo in de studio en hebben het er nog even over. Is goed. En ik zeg, luister heen. naar de muziek van ZFM. Put me on a train Ich aber nicht für dich, sondern nur für deinen Dealer mit dem lächeln im Gesicht.